De kerstboom van Brammetje Braam Brammetje Braam woonde met zijn oma, Grootje Gutjes, in een oude holle eikenboom in het Wiebelwoud. Op de dag voor kerstmis werd Brammetje wakker. Hij stond op en keek uit het raam van zijn slaapkamer. Het sneeuwt, riep hij. Kom vlug kijken, Theodora. En Brammetje pakte zijn hoed waarin Theodora toverspin woonde. Theodora kwam naar buiten. Brrr, wat koud, zei ze. En ze ging weer naar binnen om een dekentje om te slaan. En ze hield een heel klein warm waterkruikje tussen haar acht pootjes. Brrr, wat koud, zei ze nog eens met een bibberend stemmetje. Het is in je hoed net zo koud als beunten. Brammetje liep naar de keuken. Grootje Grutjes was bezig een taart voor kerstmis te bakken. Brammetje, zei Grootje Grutjes... Ik ga straks een mooie kerstboom in het bos zoeken. Zou jij naar de winkel van Wouter Wonderwinkel willen gaan... om versieringen voor de kerstboom te kopen? En dat hoefde Grootje rutjes geen twee keer te vragen... want Brammetje wilde dolgraag naar buiten. Hij vond het heerlijk om door de sneeuw te lopen. Hij trok zijn jas aan en holde naar buiten. Onderweg liet hij zich van de besneeuwde heuvel glijden... en hij hield een sneeuwballengevecht met de kietelbomen... Eindelijk kwam hij aan bij Wouter Wonderwinkel. Brammetje stapte naar binnen. Wouter was net bezig het vuur in zijn potkacheltje op te stoken. Kom verder Brammetje, zei Wouter Wonderwinkel. Wat kan ik voor je doen? Ik wil uw mooiste versieringen voor onze kerstboom kopen, zei Brammetje. Wouter Wonderwinkel klom op een ladder... en vond tussen een oude fietspomp en een klok die van een klomp was gemaakt een grote kartonnen doos. Hij zette de doos voorzichtig op de toonbank en maakte hem open. In de doos zaten slingers van goud en zilverdraad, ballen in allerlei kleuren en kerstklokken en kerststerren. Hoeveel kost dat? vroeg Brammetje Braam. Niets, zei Wouter Wonderwinkel. Het is mijn kerstcadeau voor jou. Brammetje Bram bedankte Wouter Wonderwinkel, pakte de doos en stapte naar buiten. Hij besloot over de bevroren brede beek naar huis terug te lopen, omdat die weg korter was. Maar hij was vergeten dat ijs heel glad is om op te lopen. Brammetje gleed uit, de doos met kerstboomversieringen viel op de grond en scheurde open. De kerstballen en kerststerren rolden uit de doos. O, oh, nu is alles gebroken, jammerde Brammetje Braam. Theodora Toverspin, die door de smak uit de hoed van Brammetje Braam in de sneeuw was gevallen, krabbelde overeind en zei, Laten we maar naar huis gaan, Brammetje, dan zal ik onderweg in mijn boek met toverspreuken kijken. Toen ze thuis kwamen, zag Brammetje dat de kerstboom al in de kamer stond. Aan de boom hing een briefje. Lieve Brammetje. En op de andere kant stond: Ik ben naar het bos om hout voor de haard te zoeken. Wil jij alvast de boom versieren? Grootje gutjes. Brammetje, riep Theodora, ik heb een toversprong gevonden. Ze zwaaide met haar toverszokje en riep: Spinnenkop en addergebroed, versier de boom en doe het goed. Er klonk een harde knal, maar verder gebeurde er niets. Tenminste, dat dachten Brammetje, Bram en Theodora toverspin. O, oh, Brammetje, zuchtte Theodora, ik had zo gehoopt dat deze toverspreuk zou lukken, vooral omdat het kerstmis is. Op dat ogenblik hoorden ze Grootje Grutjes buiten roepen. Dat heb je geweldig gedaan, Brammetje. Brammetje begreep er eerst niets van. Hij liep naar buiten en toen zag hij dat alle takken van de holle eikenboom versierd waren met slingers, kerstballen, kerststerren en kerstklokken. Op sommige plaatsen in de boom stond zelfs een brandende kaars. Het is toch gelukt, Theodora, riep Brammetje. Even later kwam Wouter wonderwinkel aanlopen. Wat hebben jullie een mooie boom, zei hij. Dank u wel, zei Brammetje. Wat zit er in die mand? Allerlei lekkers, zei Wouter. Grootje Grutjes heeft me uitgenodigd om kerstmis bij jullie te komen vieren. Het werd een heel fijne kerstmis. Alle dieren uit het Wiebelwoud waren erbij. Dit is de mooiste kerstmis die ik heb meegemaakt, zei Brammetje. En de ons ook, riepen de dieren. Vrolijk kerstfeest allemaal.